8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Volgende maand besluit over nieuwe noodlening Griekenland. Geen studiefinanciering meer voor langdurige spijbelaars op MBO Rotterdam. En NAVO geeft burgerdoden Tripoli toe. De ministers van Financiën van de Eurolanden... nemen volgende maand een besluit over een nieuwe noodlening voor Griekenland.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 In een buitenwijk van de Marokkaanse hoofdstad Rabat... kwam het nog tot kleine rellen... toen de tientallen betogers werden aangevallen... door aanhangers van de koning. Tot de betogingen was opgeroepen... door de jongerenbeweging 20 februari... die genoemd is naar de dag waarop dit jaar... grote demonstraties in Marokko waren. De beweging heeft nogal wat aanhangers verloren... omdat er onderlinge ruzies waren. Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar... hun eigen domeinnaam-extensie registreren op internet. Dat heeft de ICAN besloten de wereldwijde organisatie die het systeem van domeinnamen beheert. De bekendste domeinnaamextensies zijn .com, .net en .org. In totaal zijn er 22. Vanaf volgend jaar kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun eigen naam gebruiken als domeinnaam-extensie. Bedrijven met interesse moeten nu al beginnen met het aanvragen van hun eigen domeinnaam-extensie, omdat de aanvraagprocedure volgens ICAN complexer is dan bij huidige domeinnamen.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 Het weer in het noorden kans op een bui. In de rest van het land zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dan volgt er beneden de grote rivieren wat regen. Het wordt vandaag ongeveer 19 graden. Morgen aan de kust opklaringen, maar vooral in het binnenland opnieuw buien. De temperatuur blijft rond de 20 graden. ANDB Verkeersinformatie. Het rustige weer zorgt voor wat minder files. Er zijn een paar bijzonderheden... Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschap en Zoeterwouderijdijk 8 kilometer. Een aanrijding met twee vrachtwagens en een busje op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Veenendaal en Marsbergen 8 kilometer. De rechte reisschok is daar dicht. stond de vrachtwagen in brand op de A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de knopende de Prinzeveel en Galder nog 2 kilometer. Alleen de rechte reisschok is nog dicht. Op de A50 Arnhem richting Os. Langzaam rijden tussen Renkem en Knopend Ewijk over 10 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, minister De Jager van Financiën... lijkt in de onderhandelingen over nieuwe noodsteun aan Griekenland... voor een deel zijn zin te hebben gekregen. U hoort hem zo. Vluchtelingenorganisaties vragen minister Leers van Asiel... om vluchtelingen niet te vergeten. De minister reageert zo op de oproep. De vluchtelingen uit Syrië die kunnen bijna niet meer wegkomen. Nou, de Turks-Syrische grens loopt de spanning op. Het Syrische leger doet er alles aan om te verhinderen dat nog meer vluchtelingen naar Turkije trekken. De wegen zijn afgesloten en grensdorpen werden ingenomen. Correspondent Bram Vermeulen is onderweg naar het grensgebied. Bram, wat weet jij over de situatie aan de Syrische kant van de grens? Uh, wij kregen uh, gisteravond laat berichten over dat er in uh, een van de geïmproviseerde vluchtelingenkamp aan, uh, aan de Syrische kant van de grens... Uh, ook geweerschoten zijn gehoord. Uh, we weten vanochtend nog niet door wie, waarom. Uh, maar bevestigen nou van wel uh, de vermoedens dat het Syrische leger steeds dichter naar de Turkse grens trekt. Uh, zoals we hebben kunnen zien in de afgelopen 48 uur zijn ze vooral actief geweest bij het grensplaatsje Bedama. En dat ligt zo'n twee kilometer ten zuiden van uh, de Turkse grens. Dat dorp is omsingeld door uh, het Syrische leger... Uh, daar hebben we ook uh, kunnen zien dat er uh, rook van, uh, vanuit de huizen komt, vanuit dat dorp. Uh, er worden huizen in brand gezet, uh, vertellen de vluchtelingen. Uh, we hebben ook gehoord dat er, uh, de bakkerijen daar gesloten zijn en in feite uh, het leven onmogelijk is geworden voor die vluchtelingen daar tegelijkertijd wordt het ook steeds moeilijker, zoals jij ook al zegt... voor de vluchtelingen om naar deze kant van de grens te komen... en worden de wegen naar Turkije gewoon weg geblokkeerd. En hoe is het aan de Turkse kant, Bram? Je hebt al vaker verteld dat de Turken eigenlijk met dat vluchtelingenprobleem in hun maag zitten. Wat, wat is het Turkse beleid? Nou, het beleid is dat de grenzen nog steeds open zijn. En het beleid is ook dat uh, de opvang... Dus gewoon blijft. En het aantal vluchtelingenkampen zich ook uitbreidt. Inmiddels is er een vierde kamp ingericht. Meer dan 10.000 mensen zitten hier nu in, uh, inmiddels. Maar wat je ziet is dat uh, de Turken toch ook proberen om de mensen aan de andere kant van de grens, aan de Syrische kant van de grens, hulp te verlenen. Daar zijn ze gisteren mee begonnen gewoon weg voedsel en medicijnen te geven over het hek om te voorkomen dat de mensen daar omkomen van de honger... maar toch ook met het idee om de mensen daar te houden... Eh, omdat ze bang zijn dat er gewoonweg te veel naar Turkije komen. Wat we ook eh, horen en zien aan deze kant van de grens... is dus dat het Turkse leger inmiddels veel de malen zichtbaarder is geworden... aan deze kant van de grens. En honderden soldaten naar het zuidelijke grensplaatsen hier gekomen... om uh, toch te laten zien, kennelijk aan, uh, aan het, uh, president Assad en het Syrische leger... wij zijn hier en denk maar niet dat jullie nog één stap verder komen dan deze grens. Oké. Okay. Hmm. Assad zou later vandaag ook een toespraak geven. Wat verwachten ze daarvan in Turkije? Nou ja, niet zo heel erg veel. Kijk, Assad heeft sinds uh, de uitbraken van de, de, de protesten uh, twee andere toespraken gegeven... Gegeven. Die werden van tevoren altijd aangekoppeld als hervormingstoespraken... waarin hij zou aankondigen eigenlijk uh, aan de eisen van de demonstranten te voldoen. Men heeft gezien dat daar weinig van terecht is komen. Sterker, dat hij sinds die twee toespraken veel harder is gaan optreden tegen de demonstranten... het leger heeft ingezet en zoals we weten zijn daar honderden mensen bij om het leven gekomen. Dus de verwachtingen van deze derde toespraak, uh, die zijn niet zo heel erg hoog. Tegelijkertijd uh, weten we ook dat de druk... ...steeds verder wordt opgevoerd. De Turken vragen om meer hervormingen, snellere hervormingen. Premier Erdogan wordt deze week aan deze kant van de grens verwacht... ...en zal ook de druk even uitoefenen op, op Assad tot die hervormingen. Maar de hoop op echte radicale omslag van de politiek in Syrië... ...die is aan deze kant van de grens bijzonder klein. Oké, okay, nou hoorden wij ook vanochtend dat het moeilijk is voor journalisten... ...om de verhalen van de vluchtelingen op te tekenen. Verwacht jij problemen in dat opzicht, Bram? Ja, dat blijft, uh, dat blijft uh, ontzettend lastig uh, om dat te doen. Kijk, ten eerste kunnen we natuurlijk Syrië niet in... Uh, dan proberen we wel de verhalen te krijgen van, uh, van de vluchtelingen hier. En blijft het nog steeds onmogelijk voor ons om de vluchtelingenkampen in te gaan. Het enige wat inmiddels mogelijk is, is dat fotografen de kampen ingaan. En uh, dus worden er ook filmpjes in die vluchtelingenkampen gemaakt. En dan kun je bijvoorbeeld zien wat voor soort mensen daar naartoe komen. En het blijkt toch vooral uh, Soenieten te zijn uit Syrië die op de vlucht uh, zijn geslagen voor uh, het, het Syrische leger. Je weet dat president Assad een Alawit is. Uh, en zij zeggen dat het echt een beleid is gericht op de Soenieten uh, uit Syrië... Uh, en niet zozeer op andere bevolkingsgroepen zoals de Turkmenen of, uh, of de Alawieten. Je ziet bijvoorbeeld heel veel vrouwen uh, gesluierd, uh, soms ook met uh, gezichtsbedekkende bekleding. Vrouwen die ook weigeren aan journalisten handen te geven, waardoor uh, de vermoedens hier aan de Turkse kant van de grens worden bevestigd. Uh, dat veel van die mensen ook aanhangers zijn van uh, de, de islamitische uh, de broederschap. Uh, dus de de oppositiebeweging die Assad liever ziet gaan. Oké. Okay. Nou, we horen later verhalen van jou, Bram Vermeulen. Dank je wel. Onderweg dus naar het grensgebied tussen Turkije en Syrië. Bijna kwart over acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars, kortom de private sector... zal moeten meedoen aan noodsteun voor Griekenland. De Europese minister van Financiën hebben er tot aan vanochtend... vroeg over onderhandeld, over zo'n extra lening voor Griekenland... Maar hoe hoog die lening wordt en welke voorwaarden er zullen gelden... dat soort beslissingen zijn doorgeschoven naar volgende maand. Verslaggever Arjan Noorlander sprak na afloop van de onderhandelingen met een redelijk tevreden minister De Jager. Meneer De Jager, ze zullen u vandaag wel lastig gevonden hebben hier binnen in de zaal. Ja, zeker. Maar ik ben ook door de Tweede Kamer... met natuurlijk een hele lastige opdracht naar Luxemburg gestuurd...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 Het heeft wel wat opgeleverd vandaag. Uh, ja, het heeft wel wat opgeleverd, maar we zijn er nog niet. En zo dadelijk de P van a leden willen iets anders dan de fractie... als het om onverdoofd slachten gaat. Wat zijn de gevolgen van die tweespal? Dat hoort u zo. Is maar eens even hoe het is op de weg. Jolanda van der Velden, vertel. 106 kilometer, dat valt me Reuze mee voor de maandagochtend. Een uh, paar dingen vallen op. Het is een aanrijding geweest met uh, een motor ook op de A9... ook maar richting Amstelveen. Wij knopen de Raasdorp nu 4 kilometer... En twee vrachtwagens en een busje reden tegen elkaar op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Venal West en Maarsberg is de reisrook dicht. En daar staan Dit nu acht kilometer. Dit is het Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Even opschieten. Ja, je ook praten. De krappe meerderheid van de ledenraad van de Partij van de Arbeid keerde zich gisteren tegen de Tweede kamerfractie van de PvdA. De leden vinden dat hun partij een verbod op onverdoofd ritueel slachten niet moet steunen. De fractie wil dat wel steunen. Politiek verslaggever Wilco Boom, Wilco, de leden hebben goede hoop... maar laat die Kamerfractie zich nog wel bijsturen. Die kans die lijkt me heel klein, Marcel. Want de fractie is tot nu toe unaniem achter het wetsvoorstel van Marianne Thieme gaan staan... van de Partij voor de Dieren. Daar hebben ze intern uitvoerig over nagedacht en gedebatteerd. En bronnen in de PvdA die ik gisteravond heb gesproken... gaan er eigenlijk allemaal van uit dat dit standpunt blijft wat het is. En de opkomst van de tegenstanders op die ledenraad van gisteren... de tegenstanders van zo'n verbod op uh, ritueel slachten... die is er eigenlijk meegevallen. Ze hadden er rekening mee gehouden dat er veel meer zouden komen. En een negatief advies van de ledenraad... dat was eigenlijk ook al een beetje ingecalculeerd. En het is niet uitgesloten dat als er later deze week uh, gestemd gaat worden... over die wet van Tiemen. Dat er één of enkele PvdA-Kamerleden toch alsnog er tegen gaan stemmen. Maar een meerderheid zal voorblijven. En er speelt nog iets bij mee. Want als ze alsnog tegen zouden gaan stemmen, ja, dan zou de Partij van de Arbeid meteen weer draaien worden verweten. En voor, voor dat verwijt zijn ze bij de PvdA een beetje ubergevoelig geworden. Dus uh, dat is nog een reden om ervan uit te gaan dat het niet gaat gebeuren. Oké, okay, want we zien op uh, bijvoorbeeld de voorkant van de Telegraaf... toch wat bezorgde gezichten uh, bij de PvdA-fractie vooral. Um, hebben ze dit onderwerp verkeerd ingeschat? Want binnen en buiten de partij is er veel kritiek over ze uitgestort. Hè? Nou ja, wat er misschien aan de hand is... is dat je bij de huidige generatie politici... en niet alleen bij de Partij van de Arbeid... maar je merkt dat ook bij VVD en D66 dat je daar een afnemend uh, gevoel ziet voor het belang van religie... voor de identiteit van, van groepen mensen. Je zou dat een, een soort generatiekloof kunnen noemen. Vroeger was in Nederland veel meer dan nu een soort land van uh, minderheden... die elkaar hun eigen afwijkingen uh, toestonden op ethisch gebied. Maar nu is een hele grote meerderheid uh, in de politiek en ook daarbuiten. Tegen bijvoorbeeld ritueel slachten en die meerderheid is nu ook bereid de minderheid haar wil op te leggen. Dat, dat is eigenlijk wat er is veranderd en, en dat zie je nu dus heel duidelijk bij de PvdA. Ja, Het speelt ook wel bij de andere partijen. Ze moeten allemaal rekening houden ook met hun kiezers en met de politieke voorkeuren. Maar vooral bij de PvdA levert het rumoer op. Waarom nou juist daar? Ze hebben onvoldoende rekening gehouden met de opvattingen van de Joodse gemeenschap waar een deel trouw PvdA stemmer is. En ze hebben niet doorzien dat bijvoorbeeld ook de liberale joden, die misschien wel eens een broodje ham eten... en in elk geval niet volgens de, helemaal volgens de spijswet te leven, vinden dat er wel koosje geslacht moet kunnen worden. Ja, en ook in de moslimgemeenschap keren niet alleen de orthodoxen zich tegen een uh, verbod. Ja, dat hebben ze een beetje onderschat. En er zijn ook PvdA's die vinden dat juist partijleider Cohen met zijn Joodse achtergrond hier onvoldoende heeft uh, opgelet. Maar hoe dan ook, het zal de fractie niet meer van, uh, van mening laten veranderen deze week. Koko Boom, hartelijk dank. Over de PvdA, daar waar enig onvrede heerst. Is, tweespalt heerst. Is, maar het zal wel niet tot uh, veranderingen leiden. Tien minuten voor uh, half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet moet aandacht blijven besteden aan de bescherming van vluchtelingen. En dat niet alleen met woorden, maar ook met daden. Dat zei uh, Tres Wijn eerder vanochtend hier in het Radio 1-journaal. Zij is van vluchtelingenwerk. Volgens haar is Nederland steeds minder bereid individuele vluchtelingen op te vangen. Wij merken dat het steeds moeilijker wordt om toegeraten te worden... omdat men in plaats van aannemelijk te maken dat men vluchteling is... voor geweld te vrezen heeft, dat men dat men het echt moet bewijzen. Dat is voor vluchtelingen bijzonder moeilijk. En mensen die alleen maar, alleen maar tussen aanhalingstekens, dan vluchten voor, voor oorlogsgeweld... die zijn helemaal niet meer welkom in Nederland. Minister Leers, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft mevrouw Wijn gelijk? Nee, Nee, dat heeft ze niet. Uh, Nederland blijft ruimhartig. Uh, iemand die echt moet vluchten is welkom hier. Uh, daar zijn we uh, heel rechtvaardig in. Uh, maar het is logisch dat iemand wel uh, goede bewijzen moet uh, geven... dat hij ook echt uh, vluchteling is. Maar dat kan niet, zegt mevrouw Wijn. Dat is nou zo, juist zo lastig voor iemand die in nood zit. Kijk, als, er ergens, als je ergens voor moet vluchten, dan is dat makkelijk aantoonbaar. Mensen komen niet zomaar hier. Die komen, niet, zeg maar, die komen hier nadat ze al naar andere landen zijn gegaan en vragen uiteindelijk hier asiel. En als zij kunnen aantonen dat ze van het land waar ze vandaan komen, dat ze daar zijn verdreven door zeg maar, grote nood, dan staan wij open voor deze mensen. Op jaarbasis komen meer dan 15.000 mensen naar Nederland toe. En we nemen er nog altijd meer dan de helft of ongeveer de helft op. Dus wat dat betreft is Nederland nog steeds ruimhartig naar mensen die het echt moeilijk hebben. Hoe komt het dan dat bij mevrouw Wijn eh, onder andere dat beeld bestaat? Ik, ik heb u niet goed verstaan. Kunt u het dan een keer? Hoe komt het dan dat bij mevrouw Wijn dat beeld bestaat dan? Dat komt omdat we uh, wel hebben gezegd, uh, de bewijslast uh, die ligt bij de vluchtelingen. Het moet niet zo zijn dat de overheid moet gaan bewijzen dat wij, uh, zeg maar, dat wij moeten aangeven dat iemand moet zijn gaan vluchten. Ja. Uh, kijk, het probleem is dat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn die uit uh, andere motieven, economische motieven, naar Nederland zijn gekomen of willen komen. En daarvan moeten we zeggen, nou dat kan niet, Nederland is niet het land om uh, je leven te verbeteren, om uh, zeg maar alleen materiële welvaart te krijgen. Dan moet het ook echt gaan om vluchtelingen. En dat moet je ook kunnen aantonen. Ja. Uh, nu is er een oproep ook van Vluchtelingenwerk op Wereldvluchtelingendag. Want dat is het vandaag. En ook een Nederlandse tak van de VN, uh, UNHCR. Um, die schrijven, ja Nederland uh, moet wat meer doen voor die vluchtelingen. Want de meeste, 80 procent, verblijft in uh, de landen in de regio. Hè, maar dat zijn ook ontwikkelingslanden. En we moeten die landen ook meer steunen, blijven steunen. Hebben ze daar een punt, meneer Leers? Nou kijk, ik, ik vind ook dat we zeker in die landen uh, steun moeten bieden. Dat doen we ook. Nederland is de zesde uh, ondersteuner ter wereld. Uh, dus dat zegt toch nogal iets over ons. We uh, stoppen bijna een miljard uh, euro in ons hele asiel en, en vluchtelingenopvang. En dat blijft gebeuren. ook zo? Op zit, dat is veel geld. Dat blijft ook zo? Dat blijft ook zo? Dat blijft ook zo wat mij betreft. Daarnaast, en dat, dat is denk ik wel degelijk ook een handreiking aan alle organisaties zoals de UNHCR. Blijven we doorgaan met het opvangen van het hervestigingsbeleid. Van zeg maar, het uitnodigen van mensen die in die vluchtelingenkampen zitten in, mo in moeilijke landen. He, u, u geeft recht aan dat heel veel mensen vluchten naar, naar buurlanden. Dat is ook logisch, want daar is de eerste opvang. daar vind je onderdak. Daar krijg je verzorging en voeding. En daar helpen we he, afgelopen jaar bijvoorbeeld hebben we daar 75 miljoen euro alleen al daarin gestopt. Waarmee we dus die zesde eh, contribuant waren in de wereld. En eh, zeg maar daarnaast nodigen we ook nog eens een keer zo'n 2000 mensen in vier jaar tijd uit. Om toch maar naar Nederland te komen. Nog los van de 15.000 die er eh, sowieso komen. En Dat zijn veel getallen maar met, waarmee ik alleen maar wil zeggen. Eh, Nederland doet echt heel veel op dit terrein. We zijn nog steeds eh, aan de top staan we eh, in de wereld wat betreft de opvang van vluchtelingen aan het uitnodigen van vluchtelingen. Ja, nou vindt mevrouw Wijn dat Nederland nog meer zou moeten blijven werken... aan de voortrekkersrol die het altijd gespeeld heeft... als beschermer van vluchtelingen. In dat opzicht, want u zegt, we doen al genoeg... bijvoorbeeld aan de omstandigheden in de vluchtelingenkampen. Zou u daar andere landen nog toe kunnen stimuleren... om daar wat meer voor te doen? Want u zegt, Nederland doet voldoende. Maar hoe zit het met de rest? Want de omstandigheden, zegt mevrouw Wijn... in die vluchtelingenkampen, die zijn vaak erbarmelijk. Ja, nee, ik ben dat volstrekt met haar eens. En kijk, de hele wereld kent vele miljoenen vluchtelingen. Tien en een half miljoen vluchtelingen alleen al. En daar zitten heel veel mensen in erbarmelijke omstandigheden. En wat dat betreft moet je gewoon ruimhartig zijn. Maar Nederland kan niet alleen alle, wereld van, alle leed van de wereld dragen. En dus moeten we ook blijven aansporen dat anderen meedoen. Dat doen we, dat doen we ook. Op Europees niveau, dus een paar weken geleden... hebben we ook met de ministers nog eens een keer daarover gesproken. En ik heb ook gezegd, Nederland blijft dat doen... maar kan dat niet... He, u moet zich voorstellen in Europa uh, alleen al uh, worden de asiel van heel Europa 90% van alle asielzoekers in Europa worden opgevangen in 10 landen. Ja dat kan toch niet. He, die andere 17 die dat moeten, er er okay. dat moeten er meer worden. Dus u gaat de boer op, minister Leers. Ja wij blijven er ook aan. Goed. Minister Leers, dank u wel voor uw commentaar. 5.30 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Joris van der Kerkhof is vanochtend bij uh, zeeonderzoekers... die allerlei interessante nieuwe diertjes hebben gevonden en zo. Maar inmiddels, met hun schip alweer een aantal dagen stil liggen... vervelen ze zich, Joris, of zijn ze het uh, strand aan het uh, onderzoeken? Nou, ze vervelen zich wel een beetje, want uh, de biologen zijn hier... Uh, wrakduikers uh, uh, zijn hier, allerlei andere typen uh, bij elkaar... allemaal met het uh, shirtje aan Duik de Noordzee schoon. Jullie zijn net tegen elkaar... van. De benen een beetje breed zetten het van hoor, Dat is wel saai zo, hè? Ja, het is heel saai. Hij uh, ligt nu aan de kant uh, en er zijn geen golven. En dat uh, zijn we wel de afgelopen tien dagen gewend. Dus ik verwacht gewoon dat het schip elke dag, uh, elk moment weer gaat bewegen. Zodat ik me weer vast kan houden aan iets. Uh, maar dat is dus allemaal niet meer nodig. Ja, zo dadelijk uh, gaan jullie wel naar een schip uh, toe. Uh, wat gaat u daar doen? Ik ga samen met uh, Ben uh, als eerste te water. En dan uh, gaan wij uh, allereerst kijken of het anker wel op het vak ligt. En dan, als dat zo is, dan gaan wij reels uitzwemmen. Dat zijn lange, lange draden zeg maar, waar de duikers langs kunnen manoeuvreren over het vrak. Zodat niemand verdwaald raakt. En dan gaan jullie naar dat vrak toe. Van 1882 is het geloof ik. Sindsdien ligt het daar. Is het al wel eerder bekeken de afgelopen jaren? Ja, het wordt vrij veel bekeken. Het ligt vlak bij de kust hier. Dus het is makkelijk bereikbaar met gewoon een kleine charters, maar ook met rubber bootjes Dus er wordt uh, volgens mij vrij veel op gedoken. De afgelopen tien dagen zijn jullie daar geweest, maar vooral ook op andere plekken verder weg. Allerlei dingetjes, nieuwe dingetjes. Gevonden ook bij, bij, bij, bij deze adder, bij dit vrak? Nou, we hebben bij, dit, bij de adder nog, nog niet gedoken. Dus ja, uh, wie weet. Dat ga, gaat straks uitwijzen. Weet niet. Wat enthousiasme bij elkaar allemaal. Hè? Dat ja. jullie uh, nu tien dagen. Misschien hoort dat er ook wel bij. als je tien dagen met z'n allen op een schip zit. dat je dan een beetje balorig uh, wordt. Maar jullie zijn wel allerlei. Verschillende types uh, heb, heb ik begrepen. Vrakduikers zijn anders dan biologen, zijn anders, maar uiteindelijk zijn ze toch steeds meer bij elkaar gekomen. Ja, als uh, biologen uh, vinden we het juist leuk om de beestjes te bekijken. En ik uh, wijs het nu aan, maar zeg maar een centimeter is voor ons enorm. Dan hebben we hele grote beesten gezien. Terwijl die vrakduikers, ja, als ze een uh, boorplatform zien, denken ze nou, dat is een klein dingetje waar we een beetje overheen zwemmen. Klopt, dus twee heel verschillende groepen mensen. En uiteindelijk uh, vinden die, die, die, die, die, die, die vrakduikers zo'n klein dingetje van een centimeter ook leuk. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk fantastisch. Want die wrakduikers die eerst voor die schroeven van 2 meter in doorsneden en die meter gingen, dat die uiteindelijk uh, kleine kreefjes van een uh, centimeter leuk vinden en vinden en bovenkomen, enthousiast. Ja, dan, dan, ja, dat is prachtig om te zien. Dank wel.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 Goedemorgen, het is half negen exact. Ik ben Dorot Megens. De ministers van Financiën van de Eurolanden... nemen volgende maand een besluit over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Ze zijn er wel over uit dat banken, pensioenfondsen en verzekeraars... op vrijwillige basis een rol gaan spelen bij de extra hulp. Minister De Jager is daar blij mee. We zijn er nog lang niet op alle andere terreinen. Maar in ieder geval is het winst van de statement... dat alle 17 landen nu voor het eerst ook zeggen... dat de private sector betrokkenheid moet zijn...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 hebben we de leerplichtwet, hebben we de kwalificatieplicht, maar boven de 18 hebben we eigenlijk uh, eigenlijk geen handhavingsinstrument. En dat betekent dat we alles uit de kast trekken om toch te doen wat mogelijk is, om maar helder het signaal aan de jongeren te geven van je zorgt dat je aan je toekomst werkt. Nu gaan jaarlijks bijna 40.000 scholieren van school af zonder een diploma en de Kamer wil dat terugbrengen tot 25.000.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 De Syrische president Assad gaat vandaag in op de huidige situatie in Syrië. Dat doet hij in een tv-toespraak. Het Syrische leger is nu ruim een week bezig met een offensief in het noordwesten van het land... om betogingen tegen het bewind te beëindigen. Duizenden mensen zijn het gebied ontvlucht, vooral richting Turkije. Het leger rukt ook die kant op, zegt correspondent Bram Vermeulen in Turkije. Zoals we hebben kunnen zien in de afgelopen 48 uur zijn ze vooral actief geweest... bij het grensplaatsje Bedamaar. Dat ligt zo'n twee kilometer ten zuiden van de Turkse grens, dat dorp. Is omsingeld door het Syrische leger. Er worden huizen in brand gezet, vertellen de vluchtelingen. Tegelijkertijd wordt het ook steeds moeilijker voor de vluchtelingen om naar deze kant van de grens te komen. En worden de wegen naar Turkije gewoonweg geblokkeerd. De NAVO heeft toegegeven dat er burgerdoden zijn gevallen. bij een luchtaanval op de hoofdstad Tripoli van Libië. Er is waarschijnlijk iets misgegaan met het wapensysteem, zegt deze woordvoerder van de NAVO. From our initial assessment of the facts. It appears that one weapon did not strike the intended target... due to a weapons systems failure. This technical failure may have caused a number of civilian casualties. Nou, Libië zegt dat het om een opzettelijke aanval op burgers gaat. Volgens de Libische regering zijn bij die aanval negen burgers omgekomen... en 18 mensen gewond geraakt. En dan zangeres Amy Winehouse. Die heeft haar komende optredens in Turkije en in Griekenland afgezegd. Zaterdag stond ze stondronken op een podium in Belgrado... En werd ze uitgejouwd door het publiek? Het klonk dan ook niet echt fantastisch. Ja. Nou, Deze optreden in Belgrado had het begin moeten zijn van een grote comeback-tour. Maar alle resterende optredens zijn eh, tot nader orde opgeschort. Dus dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 Aan Verkeersinformatie, er staan bij elkaar 25 files... en die zijn goed voor 95 kilometer. Dat is duidelijk minder druk dan anders op een maandagochtend. Een paar zaken vallen op. Er was een aanrijding op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp, 5 kilometer. Er is een aanrijding geweest op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen Knopend Maanderbroek en Marsbergen, 10 kilometer. Tussen Venendal West en Marsbergen is de rechte reishoek dicht... wordt geprobeerd de vrachtwagen daar weg te slepen. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda ook een aanrijding...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 Morgen. het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wimbledon gaat weer beginnen, derde Grand Slam van het jaar. Marcella Mesker gaat het tennis toernooi voor ons volgen. Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaan ze dat in Londen doen um, om te beginnen met het weer? Want hoe is dat? Nou ja, regenachtig voorspeld vandaag. Eigenlijk uh, net als uh, bij ons de afgelopen week ja, ja. was het niet best. En de komende dagen ja, zal het toch ook wel een buitje vallen. Maar we hebben een dak, hè? Dus ja. er is altijd wat te zien. De grote sterren zullen spelen. Het centekort uh, gaat gewoon door. Mm. Is dat een goede zaak? Dat ja. dat ja. maakt het toernooi wel anders, hè, waarschijnlijk? Nou, de baans... Het speelt dan meteen wel wat anders. Maar uh, ja, aan de andere kant, een Grand Slam kan bijna niet meer zonder dak. Hè? Roland Garros heeft geen dak, US Open heeft geen dak. Maar die toernooiorganisaties zijn er wel mee bezig... om dat in de toekomst uh, te gaan bouwen. Dan gelijk de landgenoten in actie Robin Haas en Igor Sijsling. En dan is de vraag, zijn ze er morgen ook nog? Nou, Hazen denk ik wel. Robin Hazen speelt graag op gas, speelt goed. Vorig jaar speelde hij nog die schitterende vijfzetter op het centenkort tegen uiteindelijk de winnaar Rafael Nadal, verloor op het lippertje. Maar gaf daar wel zijn visitekaartje af. En hij treft een ja, Spaanse greffelspecialist. Dat is natuurlijk altijd uh, fijn. Iemand die zelfs in zijn voorbereiding nog een greffeltoernooi speelde. Ja. Dus ja, dan weet je al dat die Spanjaard... hij heet Pere Riba, hij is 23 jaar, hij is de nummer 71 van de wereld... dus hij is zeker geen slechte speler... Maar als je een greffeltoernooi speelt in je voorbereiding, ja, dan neem je Wimmelden eigenlijk niet serieus. En eh, ik denk dat Hazen gewoon eh, heel blij is met zijn loting. En in feite eh, zou moeten winnen. Dat, eh, dat sowieso. Dus ja, of hij dat waar kan maken, eh, dat, dat denk ik wel, maar je weet het natuurlijk nooit. En nee. ja, Sijzling? Ja, Seisling, uh, Qualifier, hij is dus uh, op het uh, laatste moment uh, aan het hoofdtoernooi toegevoegd. Nou, dat is voor hem een uh, mooie mijlpaal in zijn carrière. Want hij gaat nu voor het eerst in zijn carrière een uh, Grand Slam spelen. Uh, hij speelt tegen een Rus, een ervaren Rus, 29 jaar, is Igor Konichin. Konichin uh, is uh, 66 in de wereld, dus hij uh, hoort er uh, echt bij, bij die wereldtop. Speelde vorige week ook het toernooi van Isborn, het grastoernooi. Haalde daar de halve finales. Dus is ook nog eens goed in vorm. Dus dat is best een lastige tegenstander. Aan de andere kant, Zijsling, ja, die, die staat natuurlijk helemaal vrij uit. Gaat zijn debuut maken. Heeft drie wedstrijden gewonnen in het kwalificatietoernooi. Nou, dat is ook niet mis. Dan heb je zelfvertrouwen, dan ben je in vorm. Dus een, een mooie uitdaging voor Zijsling. Maar wel, denk ik, een, een moeilijke opgave. En komen de grote der aarde, de favorieten... voor de titels nog in actie vandaag? Caroline ja. Bosniakki en Rafael Nadal? Nou, Nadal... Wel, het is altijd zo bij Wimbledon. Traditie, hè. dat is het, het, het grote magische woord. Op het centercourt euh, wordt op de eerste dag, op de maandag van de, van de twee weken van het toernooi... wordt het toernooi geopend door de winnaar van vorig jaar. Dus Rafael Nadal opent het uh, centercourt vandaag onze tijd uh, twee uur. Hij opent de 125e editie alweer van de Wimbledon Championships. En hij speelt tegen een 33-jarig Amerikaan Michael Russell. Nou, Nadal verloor nog nooit in de eerste ronde van een Grand. Slim zal dat vandaag ook wel niet doen. En hij gaat hier op jacht uh, naar zijn uh, derde titel. En uh, ja, of hij dat gaat halen. Hij heeft natuurlijk zware concurrentie van... en een Roger Federer die erg goed in vorm is... en een Novak Djokovic die een geweldig jaar heeft. En wat te denken dan van Andy Murray, de Brit... die ja, net het grote gasttoernooi van Queens won. Oké, okay, nou, uh, we hebben er zin in. Wij hopen jij ook. Marcella Wesker, dankjewel. Gaan we naar Griekenland. De Acropolis Rally gaat altijd gepaard met uh, slachtoffers. Het is een wereldberoemde rally, voor auto's dus. En het zijn dan niet alleen de uh, coureurs die op de onverharde steile wegen wel eens een bocht missen. Ieder jaar worden ook mensen in het publiek geraakt. En ook dit jaar hadden de ziekenhuizen in de omgeving van Athene druk met botbreuken en ander letsel. Is de onbedwingbare aard van de Grieken als een rallyauto vol gas langs scheurt, dan willen ze hem het liefst aanraken. Slaggever Louis Dekker ging op zoek naar de hoek waar het gevaar zit. Rally is een heftige en gevaarlijke sport. En de rally van Griekenland, de Acropolis Rally, staat al decennia bekend als een van de zwaarste. Voor de coureur, maar zeker voor de auto die heel veel klappen te verduren krijgt op onverharde wegen. Er wordt met keien gesmeten als het ware. Er gaat wel eens wat mis. Het is een gevaarlijke sport. En de eerste coureur die er in Griekenland uit was een Nederlander. Peter van Merkstein junior. We gaan er uh, op, een, op een heel snel stuk gaan we, Vliegen we de bomen in. echte boom bomen in. En uh, ja, mijn, uh, mijn navigator die, die, uh, die moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Eigenlijk heb je ook nog gewoon mazzel gehad, hè? Ja, dat is het ook. Vandaag ga je dat wel realiseren. En uh, ook, ook de andere mensen die allemaal naar me toe komen, die zeggen allemaal van... Uh, ja, je, uh, je bent er heel goed van afgekomen. En zelfs Eddie is er heel goed van afgekomen. Uh, ja, frontaal een boom raken met 140 km per uur. En uh, binnen, binnen een milliseconde stilstaan van, vanaf die snelheid. Uh, ja, ik denk dat we het allebei nog wel redelijk goed hebben afgebracht. Rallycoureurs zoeken het gevaar op. Ze houden er een beetje van. Ze zijn een beetje gek, wordt vaak gezegd. Rally en autosport op het circuit, het is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Want zelfs coureurs die in onze ogen, de ogen van de buitenstaander, vaak het gevaar opzoeken op het circuit, zoals Jeroen Blekenmolen, die al zes keer de 24 uur van Le Mans heeft gereden. Zelfs blekenmolen spreekt met ontzag over rally. Het is een unieke sport, want ze gaan natuurlijk zo hard langs de bomen en afgronden en rafijnen. Uh, en, en wij gaan ieder rondje doen we hetzelfde, we weten waar we aankomen. Dus ik heb heel veel respect voor die mensen. Hoef uh, ik nou dat rijden op het circuit maar een makkie is als je het vergelijkt met rally rijden? Het is gewoon een hele andere sport. Maar uh, ik denk wel dat de uitdaging bij hun nog wat groter is. Hè. Bij ons is het, uh, is het ja, simpel gezegd wat veiliger. Het is echt sport voor stoere mannen. Ja, je moet wel echt lef hebben. En uh, in inderdaad een beetje gek, zei je. Rally is dus gevaarlijk, levensgevaarlijk. En dat gevaar, dat gevaar maakt de rally kennelijk ook zo verslavend. Niet alleen voor de coureurs, maar ook voor het publiek... dat zeker hier in Griekenland veel te dicht bij het parcours komt... de auto's aan wil raken in volle vaart. Het is dé grote angst van de coureurs die meedoen dat ze iemand raken. Dennis Kuipers, rallycoureur voor Ford in het WK Rally, het WRC. Ja, het is soms levensgevaarlijk en uh, dat zien wij ook. Maar ja, ze kunnen het gewoon niet tegenhouden natuurlijk. En, uh, dus ja, het is natuurlijk wel een risico. En, uh, maar ja, goed, ten slotte, het is natuurlijk, natuurlijk uiteindelijk wel het risico van de mensen zelf. En uh, ze weten waar, waar ze gaan staan. En ze weten de gevaren, dus, uh, ja. Heb je wel eens iemand geraakt? Nee, nee. Laat ik het afkloppen, maar uh, nee, gelukkig niet. Je moet er uh, niet te veel bij nadenken. Nee, je hebt er nog helemaal geen tijd voor om erover na te denken, lijkt me. Je ziet het, denk ik, amper. Dat klopt. Het publiek neemt al die risico's misschien wel onwetend. Misschien wel met een soort sensatiezucht er dichtbij zijn. Maar voor professionele fotografen is het anders. Ze berekenen als het ware hun risico. Maar beseffen iedere dag een paar keer hoe link het is. Ja, dat klopt. Ja. rallysport zal nooit veilig worden. Dat weet iedereen, maar uh, ja, het, is, het is de uitdaging. Erik van het Land, al een jaar of zeven rallyfotograaf. Ja, kijk, zoals hier vliegen de kei om je oren. Uh, dat wil je niet. Niet voor je materiaal, niet voor je hoofd, niks niet. kan wel leuke plaatjes opleveren. Uh, geweldig, ja, absoluut. Ja, ja soms wel. Uh, soms uh, zie je in, je in je beeld een vliegende kei uh, in de hoek. En uh, ja, soms is dat een shot waard, soms absoluut niet. <middels> Dat is best dichtbij, hè? Ja, maar op veilige hoogte. Hè? Nou, hemelsbreed staan we nu vijf meter van de weg. Maar wel, wat uh, zou het wezen, ook vijf meter hoog. Daar komt een auto in principe niet. Al kun je niks uitsluiten. Hè? Al is geraakt door iets? Op mijn camera, je ziet hier precies boven mijn hoofd. Maar uh, op mijn hoofd niet, op mijn hand wel. Op mijn knie. Maar daar wil ik het bij houden eigenlijk. <laughs> Stop er dan mee? Nee, nee, nooit. Nee, nee. Ze zeggen wel eens dat het een ziekte is. Dat gaat nooit meer over. Dus alle financiële ellende en politieke onrust zijn de Grieken wel van plan de Acropolis rally ook volgend jaar opnieuw te organiseren. Zoadelijk minister Marja van Bijsterveld van de Emancipatiezaken vindt dat ambtenaren die weigeren homostellen te huwen, gewoon in functie kunnen blijven. Nou, in de gemeente Den Haag denken ze daar heel anders over. Hoort u zo weer over? Is naar uh, Londe van der Velde die eigenlijk wel blij is met deze ochtendspitsen. Ja, dit is, uh, ik teken ervoor als we dat Kijk. morgen ook zo kunnen doen. <laughs> 95 kilometer nu. Uh, drie files vallen op, eigenlijk alle drie veroorzaakt door aanrijdingen. Eentje met een motorrijder op de A9 Alkmaar Amstelveen... bij Haardem-Zuid, 4 kilometer. De vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Utrecht die is inmiddels weg. Tussen knopen Maanderbroek en Maarsbergen nog wel 8 kilometer. En op de A20-hoek van Holland richting Gouda... daar stonden ineens twee auto's de verkeerde kant op... tussen Schiedam en Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Minister van Bijsterveld van Emancipatie Zaken snapt er niks van... als zij pron geen probleem vindt dat ambtenaren homo's stellen weigeren te trouwen. Wethouder Karsten Klein van de gemeente Den Haag is het dus niet eens met de minister en zijn partijgenoten. In Den Haag zijn weigeren ambtenaren al jaren taboe. Meneer Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het beleid van de minister niet goed? Um... Ja, voor de wet kun je geen onderscheid maken. Uh, en voor de wet moet je ook iedereen uh, gelijk behandelen. Um, en ik vind dat, uh, dat de minister op dat punt daar wel wat licht uh, uh, tussen laat bestaan. Um, en daarom vind ik haar uitspraken uh, op dit terrein ook uh, onverstandig. Ja, uh, u bent van het CDA, van Bijsterveld ook. Heeft het CDA Is er binnen het CDA oneenigheid over dit onderwerp? Um, ik zie dus nu uh, dat, dat wij daar wel, uh, wel anders over denken. Uh, in Den Haag gaan we daar sinds jaren en dag op een hele verstandige manier mee om. Um, en hebben we ook geen ambtenaren uh, die weigeren En zullen we het in de toekomst ook niet krijgen, want we zullen ze niet aannemen. Ja. Um, dat is, voor het CDA is dat, uh, is dat volgens mij een heel helder standpunt, in ieder geval hier vanuit Den Haag. Heeft het CDA dan um, op bestuurlijk niveau moeite met homorechten als we kijken naar de minister? Nee, denk ik eerlijk gezegd niet. Want als, uh, als we kijken naar het verleden van het CDA... er is ooit een keer een uh, mooie uitspraak geweest van Gerr Koopmans. Die zei van het CDA die stopt geen mensen op een boot... door de grachten van Amsterdam. Maar zorgt ervoor dat ze in de Kamer zitten. En sterker nog dat ze in het kabinet deelnemen. Dus het CDA heeft wat dat betreft hele goede uh, voorbeelden... Zeg maar, in het verleden dat, het daar, uh, ja, dat het iedereen gelijkwaardig is. En dat dat ook gewoon uh, met voorbeeldgedrag wordt voor uh, tentoongespreid. Ja, nou, daar denkt de homobeweging inmiddels anders over. Die willen mevrouw Van Bijsterveld niet op de boot, op de gay pride hebben. Juist van? welke uitspraken snapt u dat? Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik vind dat je, uh, zo, zo, ja, zodra je zeg maar, tolerant bent tegen intolerantie... en daar vind ik dit toch wel een, een voorbeeld van... Uh, vind ik, je moet geen enkele twijfel over laten bestaan... dat iedereen voor de wet gelijk is. En ja, het woord homohuwelijk vind ik eigenlijk al verkeerd. Het is een huwelijk tussen twee mensen. Uh, en dat is voor de wet geregeld. We maken daar geen onderscheid tussen. En ambtenaren zijn wel de laatste... die uh, daar een onderscheid tussen zouden mogen maken. Maar de minister zegt van... Uh, er is toch niks aan de hand. In iedere gemeente kunnen uh, homo stellen trouw. Want dan nemen we toch gewoon een andere ambtenaar. Wat is er mis mee? Ja, dat is een hele mooie pragmatische uitleg. Op zich ben ik ook wel van de pragmatiek. Maar ik vind bij dit soort onderwerpen... dit is echt ook eigenlijk een moreel onderwerp. Hoe beschouw je mensen? Hoe de gelijkwaardigheid van mensen? En dan vind ik als je in een positie bent als een minister... Uh, dan heb je echt een, een, een morele rol om ook te laten zien. Uh, uh, niet alleen maar in daden, maar ook in woorden. Dat je, uh, dat je het belangrijk vindt dat, uh, dat mensen gelijk zijn. En dat je dat, uh, dat je dat ook propageert. Ik vanuit mijn verantwoordelijkheid in ieder geval uh, doe dat wel. Uh, en dat vind ik ook een heel belangrijk onderdeel... van het hele emancipatiebeleid. Nou, dus u uh, bewijst dat in de praktijk, die stelling. Gaat u de minister nog bestoken hierover? Nou ja, kijk, de wet is heel helder. Ik heb, wat dat betreft heb ik niets van de minister nodig. Uh, in Den Haag uh, heb ik de ruimte, uh, en neem ik die ook... om, uh, om ambtenaren die uh, weigeren om homo-stellen uh, te trouwen... om die ook niet aan te niet nemen. Ik wel, maar het gaat natuurlijk ook over het beeld... wat uh, de buitenwereld nu heeft van het CDA. Dat klopt. Nou ja, kijk, binnen de partij... Uh, zal dit uh, zeer zeker gehoord worden, denk ik, wat ik hier vandaag zeg. En zullen we kijken hoeveel mensen het met me eens zijn. Uh, dus die discussie zullen we zeker voeren. Het leuke aan, uh, aan het CDA is nu ook dat de partij volop in discussie is. Dus die ruimte die is er ook. Uh, en ik het toch belangrijk om te benadrukken... dat er zeer zeker ook een hele grote andere stroming binnen het CDA is... die er uh, als zodanig over denkt. Ja, nou, nou zo roept u natuurlijk, uh, wij nemen ze niet aan. Ambtenaren die dat dan uh, weigeren. Amsterdam heeft dat wel gedaan, maar wist dat niet. Zo'n ambtenaar heeft zich bedacht. Wat doet u dan in zo'n geval in Den Haag? Ja, zoals gezegd... ik de voorbeeld hier in Den Haag ken ik niet. Het heeft nog nooit tot problemen geleid. Maar het is op het moment zeg maar, dat wij uh, mensen aannemen... en ze doen het niet, nemen we ze dus niet aan. Um, hoe dat juridisch precies zit met mensen die al voor een bepaalde datum... voor de inwerkingtreding van de wet dat zeg maar weigeren... wat volgens mij het geval is in Amsterdam. Ik, daar durf ik niet over uit te laten hoe dat juridisch in elkaar zit. Um, uh, maar ik, ik, kijk, ik vind mensen moeten daar uh, heel verstandig mee omgaan... en moeten gewoon de wet volgen. Ook al zit je al jarenlang bij de overheid wetten veranderen. als je nou bij elke wet zegt... Ik maak voorbehoud en uh, ik ben het daar niet mee eens. Ik wil gewetensbezwaren... Uh, het is een heel belangrijk en zwaar uh, thema... als je dat erop gaat plakken. En dan lijkt het wel alsof elke discussie doodgebloed is. Uh, ik vind dat niet verstandig. Goed. Nou, u komt de minister vast wel eens tegen. Oh, ik kom maar uh, voor, ik, deze week volgens mij nog tegen. Dus nou, daar zullen we het ongetwijfeld over hebben. Dat lijkt mij interessant. Meneer Klein, wethouder Klein van Den Haag. Hartelijk dank voor uw uitleg. Tot uw dienst. Goedemorgen. Negen minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De detailhandel probeert jongeren te interesseren voor een loopbaan in een winkel. Nou, dat is niet gemakkelijk. Vakbonden weten wel waarom. Want heel veel winkelketens in de detailhandel hebben hun zaken niet op orde. Niet goed geregeld voor de werknemers. Bijvoorbeeld in een CAO, zag Jeroen Schutheiser. De Week van de Detailhandel. Ron Peters, bestuurder van FNV Bondgenoten. Gaat bij u de vlag uit? Nou ja, de vlag uit is een beetje een groot woord, denk ik. We maken ons grote zorgen over de positie van mensen in de detailhandel. Wat is er los? Slechte arbeidsvoorwaarden, eh, enorme flexibiliteit, eh, hele lage lonen. En als je 23 jaar bent, dan ben je te duur. Hoe flexibel moet je zijn om in een winkel te werken? Ik ken situaties waarin mensen gewoon zeven dagen in de week thuis bij de telefoon zitten. Te wachten totdat hun baas belt omdat er klanten in de winkel zijn. En dan moeten ze standpelen komen werken. En als ze dat niet doen? dan krijgen ze de dag erop aardig op hun kop... en wordt de positie al heel snel ter discussie gesteld. In welke sector is volgens u de situatie het ernstigst? Het ernstigst, voor wat ik ervan zie, is het gesteld in de schoenen en de textiel... Uh, maar de supermarkt is ook nou niet echt om uh, vrolijk van te worden. Geef eens een voorbeeld. Een groot winkelbedrijf in textiel. En dat is uh, de sector waar CNA, Wee, Veugelen, Peek en Kloppenburg ondervalt. Die zitten al vanaf 2008 zonder CAO, dus zonder arbeidsvoorwaarden. Nou, we vinden dat een schande. CNA is dan Je krijgt de kriebelsen bij Peek en Kloppenburg. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf als CNA... wat op hun website bovenaan heeft staan... wij zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming... en wij kopen milieutechnisch milieutechnische goed in... maar hun eigen werknemers zitten al drie jaar gewoon zonder CEO. De detailhandel heeft te maken met veel openstaande vacatures. Het aantal stijgt ook. Kijkt u daarvan op? Nee, kijken wij echt niet van op. Wat wij de laatste jaren zien ontstaan is... als je 23 bent, ben je te duur... De jeugdlonen zitten nog steeds op en soms onder het wettelijk niveau. Daar moeten wij al heel gauw corrigerend optreden. Dus als je de leeftijd van 23 bereikt en een paar euro per uur verdient... en je zou een paar dubbeltjes meer moeten gaan verdienen... dan kiezen werkgevers voor een nieuwe lichting jeugd die zich wel laten afknijpen. En dan vinden wij het niet gek dat op een zeker moment de wal het schip gaat keren. De Week van de Detailhandel. Je kunt een imagocampagne, en ook deze imagocampagne die het hoofdbedrijfschap dit organiseert, kost heel veel geld. Er zijn allerlei events die georganiseerd worden... waarbij je iPads en modeschecks kunt winnen. En dat zouden ze veel beter volgens mij... in de arbeidsvoorwaarden van hun eigen mensen kunnen steken. Maar ja, meneer Peters, detailhandel, uh, winkels, het is geen vetpot? Nee, het is geen vetpot. De marges zijn ook klein. Wij vragen ook niet torenhoge bedragen. Wat we simpelweg vragen is... De afspraken die we centraal met de Rijksoverheid en werkgeverskoepels hebben gemaakt. inflatiecorrectie. Niet meer dan dat, en geen verslechteringen meer. En behalve dat loon, hè, wat is dan het grootste probleem? Zeggenschap over je eigen tijd. Kijk, mensen willen heel hard werken in de detailhandel tegen een heel karig loon, maar willen dan op zijn minst over de roostering wat te vertellen hebben. Krijgt u veel brieven of e-mails? Enorm. Ja, mensen vinden het ontzettend leuk om in de winkel te werken. Het is ook heel erg leuk. Elke dag is anders. Maar ze willen daar wel heel graag fatsoenlijk voor beloond worden. Maar durven hun nek niet echt uit te steken. Dus daarom proberen wij een beetje die spreekbuis te zijn voor die mensen. Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. We vragen echt geen goudgerande regelingen. Uh, netjes met elkaar omgaan en respect hebben voor je werknemers. Dat is er te weinig? Dat is er veel en veel te weinig, ja. Nou, het hoofdbedrijfschap Detailhandel vindt dat het op alle tijden... beschikbaar zijn van de werknemer inherent is aan de sector. En op het verwijt van de bonden dat er te weinig respect is... voor winkelmedewerkers wil de organisatie niet ingaan. Na negen uur kijken we op de beursvloer... om te kijken wat de koersen doen... na het overleg van de ministers, Europese ministers van Financiën gisteravond. Daar is uitgekomen dat banken, en pensioenfondsen en verzekeraars... toch zullen moeten meedoen... Maar dat het er wel in zit dat er inderdaad noodsteun gaat komen voor Griekenland. Merel Stikkelorem zit achter de schermen en houdt de beurskoersen in de gaten. En we gaan het hebben over de nieuwe trainer, waarschijnlijke trainer van FC Twente. De naam, Co-Adriaanse. Straks meer daarover.